Het is maar de vraag of de steun er komt. In het huis hebben de Republikeinen een krappe meerderheid en zijn, zijn kritisch over het pakket. De Oekraïense president Zelensky noemt het van levensbelang dat het steunpakket wordt aangenomen. Curaçao ontving niet eerder zoveel toeristen als vorige maand. In totaal werd het eiland door ruim 63.000 vakantiegangers bezocht. Een stijging van 38% vergeleken met een jaar eerder.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook Robert op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort ja, ja, ja. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu, Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. We, uh, we, ja. Good morning. Yes, goedemorgen Toebak Life. Uh, Mijn naam is David Soul. Good morning. Ja, yeah. die man is er ook nog steeds bij, blijkbaar. Mm -hmm. Hoeveel is het? Vorig jaar was het vorig jaar was het deze, dit jaar dat hij afscheid heeft genomen. Volgens mij dit jaar. Was het dit jaar nog ja. begin van het jaar? Ja, oké. Het lijkt al ja, okay, zo lang geleden ook alweer. Ja. Goed ja, het is natuurlijk de zaterdagmorgen en allerlei activiteiten in Iran en Israël. Goedenavond. Israël blijft stil. Iran ontkent, maar bijna iedereen <coughs> denkt het. Dat was een Israëlische vergeldingsaanval op Iran vannacht. In het luchtruim van Iran waren meerdere explosies. Amerikaanse media melden dat Israël inderdaad raketten heeft afgeschoten. Onder andere op deze stad, Isfahan. Precies, maar als alle twee zeggen ze, nee, niks aan de hand. Nee, maar niks aan de hand, gewoon echt. Israël heeft twee ook niet gezegd dat ze hebben aangevallen. En hieraan laat een, een, een, een, een rotonde zien. En die zegt, niks in de hand hoor. Nee. Ik, denk, ik weet niet of ze op die rotonde iets willen laten gooien. Maar dat was een voorbeeld. Dit dus zijn allemaal oefeningen. Dit zijn ja. allemaal oefeningen. Het is allemaal gewoon in de lucht gebleven. Het is daar allemaal opgelost. Dat is ook mooi. En ze hopen nu dat het weer een beetje rustig is. Ja, dan gaat de prijs ook weer naar beneden. Ja, dat is ook wel weer lekker. En... Oh. Uh, Nee goed, op zichzelf uh, uh, uh, was er ook nog iets anders in Israël. Ja, uh, die hebben te maken met veel serieuzere zaken. Nou, Dit. Terug naar Iran. Daar komen steeds meer video's naar buiten van hardhandig politieoptreden tegen vrouwen... die zich niet aan de kledingvoorschriften zouden mm -hmm. houden. Het heeft te maken met een nieuw beleid voor strengere handhaving van de hoofddoekplicht. Precies, kijk, dat zijn nog belangrijke zaken. De, de mannen zijn gewoon met uh, hele serieuze zaken bezig. En dat, uh, ja, wat op straat gebeurt, dat, moet gewoon, dat is belangrijk. Dat mag in nieuws komen dat vrouwen zich moeten gedragen, gewoon hoofddoeken moeten om. Hoppakee. Netjes, is China. Ja. Ik Al dat wilde gedoe, allemaal van die mooie losse haren. Huppakee, afknippen mm. die app toch? Mm. Maar die vrouw is zelf ook allemaal bezig daar. Echt. Al dat wil op zijn gedoe? Ja, nou, het, het is voorjaar, niet. ja. Dan kan de mannen er allemaal niet meer tegen. Mm. Dan, raak je, dan druk je op verkeerde knopjes en dan gaan al die dingen de lucht in. Oh. Ja, dat moet je hebben. Nou ja, goed, het team is weer compleet. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt het over het voorjaar, Jalonde. Maar uh, ik zat net in de auto. Uh, ja. 6,3 graden. Ja. Vorige week zaterdag liep iedereen nog half nou, bekleed met korte rok, korte broek. Vorige week mag. Oké. zaterdag was het lekker warm lekker heen. Oh, maar onze welbekende vrienden uit Frankrijk, die hebben foto's gepost van de sneeuw. Yeah? De vorige week was dat daar 4 of 26 graden. Okay. Dan denk ik van, hoe kan dit nou? Ja, ik weet niet. Dat is wel een shock als je in één keer uh, ruim uh, 25 graden keldert qua temperatuur. Ja, ja. oké. Okay. Ja, ik heb niet zo heel veel met het weer. Dus vandaar, ik, het, het gaat toch compleet langs mee. Is dat niet het niet koud? Nee, Oh. Nou, dan trek ik gewoon een jas aan. Ja. En als het warm is, is het warm. En, ja. Ja, ik denk dan, mezelf, ik, dan, word ik er altijd weer op gewezen. Het is wel slecht weer. Dat ja, zou kunnen, ja. ja. Dat is dan een goed teken dan, dat de aarde niet opwarmt. zo. Denk ik dan. Ja, dat denk ik ook. Ja? Helpt dat misschien? Ja, is er nog iets anders opgevallen dat... buiten het weer dan? Nou, Siewert van Linde ja. uh, hoe, hoe heeft de publiciteit gezocht. Ja, klopt. En, en dat hij hem nog maar 20, 25 euro per, ma per week mag uh, oh, uitgeven. Alles is... Uh, hij onder... is helemaal bevroren, hij kan nergens bij. Nee. He. Heb je al die miljoenen? Ja, dan kan je, je niks. Dan moet je nog droge brood oh. Ja, dat is ja, dat wel, echt... oh. wel heftig, oh, toch? Fijn. Ik kwam echt dit nieuws: dat alles in de media een beetje verkeerd was uitgemeten. En uh, dat, dat de, de regering wel op de hoogte was dat er geld werd verdiend en dat soort dingen allemaal. En ja, Hugo uh, moet er ook nog even, moet, vind ik ook wel gehoord moeten worden hoor. Mm. Hugo wilde hem toch ook wel een beetje beschermen, want hij was bang dat hij in, het, uh, in de. Uh, uh, pissing out, pissing in ofzo. Toen ging dat ook weer die term. Ja. Weet For, je wel? First, first out. Nee, nee, het had te maken dat hij... Hij was uh, uh, onderdeel van de partij... En je moet niet hebben iemand in de partij die dan loopt te mokken en de boel te, loopt, te saboteren. Dus ga die, laat die gast nou maar die mondkapjes bestellen en is hij ook blij. Dan oh. doet hij weer uh, een beetje positief over de partij. Zo is het met C-wordt van ja. Nou, ja. we zullen het zien. En uh, hij heeft al toegegeven dat hij geld wil teruggeven. <lacht> maar ook wel meer geld wil teruggeven dan hij verdiend had. Nog meer? Hij heeft, hij heeft Nog meer geld. Oh. Hij heeft toch zoveel winst gemaakt? Ja. Maar? Nou, dat weet ik niet. Als hij nu zegt dat hij, zoveel geld, dat hij met weinig geld moet rondkomen... Mm -hmm. lijkt me toch weer een lastig iets dan. Mm -hmm. Ja, nou, goed. Je begrijpt als serieuze zaken hier ook. Een stukje geschiedenis straks in het 2000 het programma Eerst maar even een plaatje goudgenoud besnukt komt hier vaak voorbij. En we zijn net uit ons bed en we denken nog terug aan ons dromen. Dreams. Ja. Me for each the breakfast And that the sun sound forever You're warm with the power It's plenty of I must be dreaming how did I find you? Hey, I know You're gonna shout You're a million miles better Hey, I'm sure I'm in love with you And nothing feels better Yeah, I've been Manifesting You live in Hollywood, closer to heaven, and talk nice snacking at the 7-Eleven, I wanna sleep well, yeah, I we wanna sleep well, yeah, hey, I know, y'all been going, how don't you feel your better, Hey, I'm sure, I'm in love with you, nothing feels better, een leuk plaatje van een aantal, van nou, mij twee jaar geleden, zo is The Wildest Dream. En uh, mijn vrouw zit momenteel vast in die serie Medium. is een televisieprogramma, oh ja, kijk, een beetje oud programma ook. ook maar, ja. Ja, vooral eind van de middag is dat op de televisie en het gaat over een vrouw, een blonde vrouw. Ja, maar het nee, wordt nu steeds herhaald, hè? Ja, het wordt steeds herhaald. Toen moest ik, ja, deze heb ik al gezien. Ik zeg, nou, ik heb het allemaal al meegekregen. En de blonde vrouw die dan droomt, en de, wat zij droomt, is altijd de waarheid. Hmm, Jezus, ik denk dat moet je niet te veel naar kijken. Dan krijgen we het ook straks nog mee te maken in onze familie. Dat, wat jij gedroomt dat het de waarheid is. Nou goed, ik het vind het een vage serie, maar goed, het is, uh, het is leuk om nou, soms naar dat, je dromen te kijken. Nou, die die maar een... bestaat echt. Hè? Ik, ben, ik heb een boek van haar besteld. Huh? Is het zelf geschreven? Medium? Ja. Het is een Amerikaanse serie. Alison Dubois. Ja? En zij, uh, zij bestaat, zij, zij, zij leeft echt. En Dit uh, huh? zijn echt. Uh, ik vraag me alleen af of er niet extra verhalen bij verzonnen zijn. Maar, maar nee, zij is echt, echt paranormaal. Ik ben echt met stomheid geslagen Vaak, hier. Echt waar? Oké. Okay. Ja, ik ga er zeker op googlen. Maar ik ga dan het niet tegen mijn vrouw vertellen. Zie je nou, nou hoeveel dat... ik op je vrouw lijkt. Ja, nee, dat denk ik. Nou, straks, dat zij ook, hij ook denkt dat alles wat zij droomt, dat het waar is. En dan, dan ja. droom ik straks iets wild en dan word ik s'nachts Maar ja, ja die stom. kinderen schijnen ook dan uh, al paranormale gaven te hebben. En denk van: is dat inderdaad echt een. Hallo, loop? is dit echt of is dit, is dit, is dit in die serie? Nou, in de, in de serie. In de serie. Ja, precies. In de serie. Oké, okay, ik zie dat... Ik had uh, gelogen dat hij aan de drugs was. Zie je dit, Marco, al afgehakt? <laughs> ik heb echt nieuws. Nou, ja. vertel. wel. <laughs> Geen paranormaal nieuws. Nee, okay. nee, nee Kom nee, maar nee. op dan, Ik kan ik beter tegen. Oké, okay, heel <laughs> goed. Hé, hey, India, die is gisteren uh, gestart met uh, nou, de monsterzee aan verkiezingen. Er gaan 969 miljoen kiezers naar de stembus. Daar gaan ze zes weken over doen. Ja, en ze kunnen kiezen uit maar liefst 2600 verschillende partijen. Is het niet bizar? Huh? 2600? Dat 2600. moet al een heel lang kiesblad zijn. Welk Be land was dit ook alweer? India. Ik India. Hier ja, als die hebben 1,4 in miljard inwoners. Oh, nou, hoge uh, gaan dus ze verwachten ongeveer 969 miljoen mensen naar de kiezers, die gaan naar de stembus. Maar daar gaan ze zes weken over doen. Ja, dat kan voor 1500 partijen. 2600 partijen. En moet je allemaal al die verkiezingen. Wij hebben gewoon moeite met, met vier. Ja, met vier en in partijen. Amerika hebben ze maar twee. Ja. Ja. Hoe heerlijk is dat? Jo, het is toch lekker overzicht, Ja. Dat is altijd zo goed geregeld met die gasten die er Oh nee, niet. Dat zijn twee heel bejaarbejaarbejaar. Bejaar. Oh. Dat was ik even vergeten. Sorry, ja, ja. vergeet niet. Maar in India, goed, dat is nog een heel... Uh, Daar wil ik in duiken, ja. Hoe lang ja. die dan gaan praten om op één lijn te komen. Nou, en ja, Ze verwachten in Juno uh, de uitslag. Juno. <laughs> you know. Oh, dat houden we er niet. Dat is leuk. Ja, zeker. Ziet jij het te lezen, in Jolanda? Nou, er was een man in Engeland... en die is aangehouden voor de moord op zijn vrouw. Maar uh, hij, hij bekende wel... dat hij zijn vrouw had vastgebonden aan het bed. Ah, gebeurt vaak. Dus het hele huis heeft hij gewoon in de fik gestoken. Want uh, hij dacht dat ze minnaar was. Uh, had. Ze was een minnares dus. <laughs> Oké. Okay. Maar uh, daar was nergens te bespeuren na de brand en alles. En hij werd pas zaterdag onderschept. En toen bekende hij wel dat hij dat iets gedaan had. En uh, na de pluswerkzaamheden vonden ze pas dat levenloze vrouw terug van die mevrouw. Oeh. Mm. Maar ja, okay. dit, ik wil niet rot doen, maar het is toch weer een man van de Armeense afkomst. Het is dus toch uh, met die eerverraak en dat soort dingen. Nee, Armenië hebben ze dat volgens mij niet. Het is meer toch Marokko en zo? Anderom. Nou ja, uh, Armenië. Arabisch. Ja, nou, ja. geen Armeense genocide, maar wel, wel weer famouside is dit, hè? Tegen de vrouw. Ja. Dat is het zeker. Goed, straks wordt uh, er bericht. Strand voor een uh, even kijken, ik ben de lijn even kwijt van het rijden. Oh, natuurlijk! Avril Levine, uh, samen met uh, All Time Low. I know it's better if we both say so long and thanks for the memories. race. I like to say that it's been real, but it's been fake. Cause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 You're not a fake. van Tubak leeft. Audio Vertical heet dat nieuwe album. En uh, The Things I've Been Telling my, About Myself. Oké, okay, dat is altijd mooi. Als een man zo over zichzelf aan het praten is. Ik weet niet of je daarop aan het wachten bent. Maar goed, dat zou kunnen als je elkaar net ontmoet. En is het leuk om heel positief over jezelf te praten. En daarvoor trouwens nog All Time Low. Dat is een punk rock band. En die maken geinige muziek. En die hadden het over fake as hell wit... Avril Levine, dat is die skatinggirl, weet je ja. wel. Skatergirl. Ja. ja, dat, dat liedje is. ken ik. Volgens mij ook al heel oud alweer. Ja, 2004. Ja, juist ja, zoiets denk ik, ja. 20 jaar geleden. Ja. Wel, als je er ziet dat je denkt, die jong ding nog. Ja, dit nee. is een oud wijf. Dit is een oud wijf wel, net zoals wij. Nou goed, daar hebben we het even helemaal niet over natuurlijk. En goed, wij kijken de wereld in en we brengen je op de hoogte wat er allemaal speelt. Nou, vertel. Ja, Engeland verbiedt roken. Het Britse Lagere Huis heeft een belangrijke stap genomen... om tabak uiteindelijk te verbieden in het land. Nou, wat ze willen gaan doen is... Uh, mensen die in 2009 of later geboren zijn... geen tabaksproducten meer, zoals sigaretten en vapens, te verkopen. Zo. Dus als je dan echt aan de balie komt... dan moet je dus je identiteit gaan laten zien... Nou ja, dat zien ze wel, dat ze, dat ze 15 zijn of jongen. Ja, tegenwoordig weet je het niet toch, met jongeren? Ze zien er allemaal een beetje ouder uit, volwassen uit. Ja, dat, ja maar goed, dat is, volgens mij ze, dachten ze dat vroeger ook. Komt ook door die vetbikes, hij heeft ah. een stuk ouder. Ja, hij ziet door die vetbikes er nee. heel stoer uit. Ja, maar dan zeg je toch tegen je buurvrouw, ga jij even sigaretten halen? Ja, ja maar dat, dat doe je dan toch niet? Jij, nee. jij gaat toch ook geen sigaretten halen voor je kleine buurjongen. Daar moet nee. ook een soort gevangenisstraf op komen, ja. vind ik gewoon. Ja. ja, ik vind het gewoon zo nog steeds gek dat je van alles allemaal in je mond mag steken. Ik denk dat er toch een soort app moet komen dat het allemaal in de gaten houdt. En dat je dan om dezelfde tijd gesprek hebt met je huisarts. Die zegt van: <lacht> We gaan het dus even doornemen. Wat je de laatste tijd allemaal zo achterloos de binnen hebt gestopt. Is maar dat ik, echt nodig? Ik kan me wel goed herinneren dat ik in de lagere school zat. En dat de leraar toen liet zien. Uh, wat, uh, dat hij door een uh, papieren zakdoekje rook uitblies. En hoe bruin dat werd. Oh, oh dat deed ja. nog. En dat was natuurlijk wel heel goed. Want daardoor had ik wel zo een gat. Maar dat ga je toch niet doen? Nee. nee. Dus uh, die... zie je al die leraren roken in de pauze. Dat komt toen nog. Ja. Hè, dan hebben we het over ver uh, leraar... in de vorige eeuw. Maar het was een leraar die zelf niet rookte, denk ik. Uh, ik, denk, ik weet er eigenlijk niet of nee? hij rookte. Oké, okay, die was je echt een tijd ook ver Je mee het meegemaakt. Maar, uh, dat was echt 40 jaar geleden. Nou, langer, 50 jaar geleden. 50 jaar geleden. 50 van. jaar geleden gewoon. Jezus, en die was zelfs de tijd ver vooruit? Ja. Ja. En dat, dat maakt wel indruk dat je dan ook ziet hoe vies dat is. Ja. En ook als je je realiseert nu ook. Vroeger werd er bij ons thuis heel veel gerookt. En dan moest je je moeder helpen met de, de gordijnen moesten regelmatig gewassen worden. Ja, duidelijk. En dan moest je de ramen lappen aan de binnenkant. Het was ja. gewoon thee wat eraf afkwam. Ja. Echt? Dat, en dat heb je dus ook aan de binnenkant van je long als je rookt ja. Echt, ik, denk, ik vind wel eens dan een stoel bij een kringloopwinkel of bij een grof vuil. en dan, oh. nou, je: oh, nee, nee, dat gaat het niet worden. Dan Ga je ruiken en dan ga je zeggen, ga ik het? Dat gaat het echt niet worden, gewoon. Echt, ik heb, nee. ik heb nou, als jij zelf rookt, ruik je het niet. Nee, nee, ik nee, denk het. Leren ja, nee. stoelen, nou, je kan het echt vergeten. Je ja. krijgt het er nooit meer uit. Ik weet in mijn tijd op verjaardagen, ja? er stonden er glaasjes op tafel en daar stond. Ja, een juist in. Ja, nou. ja heel nostalgie. Ik zie ja, het zo komen. Echt, ja. ja. echt nostalgie. Echt nostalgie. Er, er stonden uh, uh, paleizen op. Paleis op de Dam oh, ja? en uh, Den Haag. En, oh, en er zijn van die speciale glazen. Die speciale glazen. er helemaal in of zo? Ik weet het chique. ook niet. Ja. Rook. Ziekte Rook en maak ons mogelijk. Daar gaat het belastinggeld <laughs> heen. zoiets is het. Ja, straks onder andere ja, nieuwe muziek. En onder andere een van de nieuwe plaatjes is... Gaslight. Me cause I feel you're ignorant. geleid van Travis, ook al vanaf de jaren negentig gemaakt is de muziek. En Gaslight heet het. You're shining, Gaslight. En de grootste plaat hadden ze misschien wel met, uh, met dit. Ik weet niet of je dit nog weet. Ja. Prachtig. Alleen, ik heb het... Ja. een weet je er wel een beetje bal van dat... Zing, zing, zing, geen tekst, geen tekst, geen tekst, zing, zing, Dus ja, gaat maar goed, uh, Travis uit de jaren negentig met mm. deze platen. Goed, ze hebben iets nieuws uit, dus leuk om te horen. Is dus is ja. hebben weer tijd voor, het is bijna half, laten we het gewoon maar precies uh, nu doen, want anders dan wordt het alweer kwart voor negen. Ik heb het over de Zandvoortse berichten. Nou, die hebben we echt wel, hoor. Ja. Ja, die echt wel. Zeker, nou goed, uh, Jesse Molenaar is... Uh, uh, in vijf ja. dagen heeft hij 250 ja. kilometer gelopen. Klassen. En uh, dat is allemaal voor Kika uh, geld. Uh, het 6000 euro is het bij elkaar opgehaald. Uh, hij dacht zelf dat hij 2000 euro zou ophalen. En, maar, maar echt 6000. het ging niet gemakkelijk. Hij begon al, toen kreeg hij al zere benen. Ja, jezus, dat kan tegenvallen dan. Hè. En hij heeft het heel zwaar gehad, maar toch is hij doorgegaan. De laatste dagen is hij echt op de kracht van zijn vrienden, die hem motiveerden is hij doorgelopen. Hij begon in het uh, Vondenpark en liep dan zo uh, een paar rondjes in het Vondenpark En daar liep hij dan zo naar Zandvoort. En uiteindelijk is hij vanuit Zandvoort... is hij <tie> rondjes van 10 kilometer gaan lopen. En de pijn die je voelde, die dacht je bij zo. dat hebben de kankerpatiënten ook, dus ik voel met ze mee. Nou, zo, hartstikke mooi, 6.000 euro. Prachtig. En prachtig. Ja, ja, ja, onze, onze razende reporter van Goedemorgen Zandvoort... vorige week is hem tegemoet gelopen ergens. En heeft okay. hem, al Lopend heeft ze hem... Uh, Geïnterviewd en ze is ook nog zelf een stukje met hem aan het meerennen geweest. Oké. Oh. Oh. En ik moet zeggen, ze was nog behoorlijk goed te verstaan, goed. Oké. Oh. Terwijl ze oh. rende. Dus zij gaat oh. het wel een keer van hem overnemen, want dat horen dat hij niet nog een keer. Uh, nou ja, ja dat hij dat het is heel zwaar gehad. Ja. Goh. Ja, kom op vijf dagen. Eén dag langer dan. Eén dag langer dan in Nijmegen. Zeer, dus dagen ik, begon, dan. ik begon al met zeerbenen gewoon. <laughs> ja. Had je hier getraind? Oh, wow, ik had dat in de tuin rondgelopen. Verder niet getraind. Ik denk, kan wel. Ja. Uh. Nou goed, niet afzeiken. Gast heeft wel geld binnengehaald. 6000, nee, ophouden. Ja, ja nou, jongens, het, de kogel is door de kerk. Hè. Nou, er werd nauwelijks nog getwijfeld. Maar de, nu de rechter heeft gesproken, is het echt definitief. De verbouwing van ja. ja, ja, ja, ja. wat ja. de watertoren kan beginnen. Kijk. Nou, ze willen dus op uh, 22 april gaan de sloopwerkzaamheden van start. En Eerst zal er een deel van de huidige toren worden ontmanteld, waarna de opbouw kan gaan beginnen. Naar verwachting zullen de bewoners in 2026 hun appartementen kunnen betreden. Ja, nou, zal natuurlijk best over bestel, een paar he? jaar zo anders uit ja. Er waren twee uh, bezwaars, bezwaarmakers uh, geweest, stichting. Uh, wat was het ook in? De Kuipersgenootschap mm -hmm. en de Nederlandse Watertorenstichting. En Kuipersgenootschap is waarschijnlijk de, de ontwerper van de toren. En die ja. waren er niet mee eens dat er ook ramen in kwamen. Zo en nee, dingen goze. werden verplaatst. Het schijnt dat de, de schil van de watertoren ook heel slecht is. Die moet opnieuw opgebouwd worden. Ja. Maar ja, logisch, als je een heel apartement appartement... Mag, uh, mm -hmm. De lift mag ook wel helemaal goed uh, ja, vernieuwd goed? worden. Want uh, ik heb begrepen dat uh, ook Carina Veren wederom... Die, die is dus ook toen uh, voor, voor, voor CFM na, naar de top gegaan, maar die ja? moest helemaal lopen. Die moest helemaal lopen. Ook z'n ja. benen, of niet? Nou, waarschijnlijk wel, ja. Oh, nee, sorry. Het man. was wel een heel end. Oh. maar hij had zo het idee dat de dat vloepen, denk ik, lag, maar het waren al, allemaal vogelpoep en dat soort dingen. Oh. Ja, <laughs> Vloepering. Tijd ja, ja. voor bril. Hè? ja. Ja, okay. maar, uh, het is ook donker het, het voelde het, alsof het veerde gewoon. Dus, het, moet je nagaan wat de rotzooi erin lag. Oh, oh of, misschien, misschien ook wel dat guano. Die, uh, die staat er ook wel vleermuis in. Ja. Oh god, wow. dan gaat het niet door natuurlijk. Nee. Ja. Als er één vleermuis vliegt, dan gaat het niet door. Nee. nee, maar, nee, maar tegenwoordig... Goed maar goed, even nee. terug. Er komen elf okay. woningen in. Ja. En uh, uiteindelijk de Raad van State... daar zouden ze naartoe toe kunnen gaan... Nog om bezwaar te maken, deze twee... Uh, twee uh, maken, maar. maar dat doen ze niet. Nee. Dat is mooi. Het, Ik wel, het leuke daarvan is dat de monumentale waarde... van de watertoren blijft voldoende behouden. Ja. Dus je ziet nog iets. Ja, een Ik watertoren heb... met, met ramen erin. Dat kan toch helemaal niet... Ik heb wel nou ja. ergens mag ik, uh, ja? gelezen dat de, de, de topappartement bovenin... Ja? dat iets van 3,5 miljoen moest komen. Hè? Dat snap ik. Heb je wel een mooi uitzicht. Daar wordt die hele toren van gemaakt waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk ja. En Dan is het ook meteen kostig en dan verdienen er ook nog wat op. Ja. Goed, we hebben nog uh, iets te melden. Aanstaande maandag is de Nationale Zaaidag. Mm. En uh, de, de, er is dus ook een advertentie over... doe je ook mee? Want inwoners van Zandvoort kunnen weer gratis bloemzaadjes ophalen. Dit jaar van bloemensoorten die van nature in de omgeving van Zandvoort voorkomen. En uh, die gratis zakjes van mm. Jouw Duintuin, zo heet mm. dat... die kan je dus uh, vanaf uh, gisteren al ophalen bij het Museum, uh, bij Kruidenveld-Bentveld aan de Bramelaan in Bentveld... en de Spaarland-Remise Kamerling-Onnestraat. Maar uh, uh, ja, er staat dus uh, bij de gemeente Zandvoort ook een advertentie. Kan je toch nog even rustig teruglezen. Kan ik en, dat maar, ook halen? Je, nou, jij kan een, een zakje zaad bij de voedselbank voorbij halen... En je hebt daar meer informatie bij www.voerdebijbij.nl Oké, oh, okay. een stakje zaad goed. Veteranen de gasten in het Zandvoortse Museum... Eh, bij de expositie Bunkers, het verborgen verleden van Zandvoort. En er zijn in, in, in Zandvoort ongelooflijk veel bunkers. echt. Nou, Ik wil niet zeggen duizenden, maar ik geloof hier ruim duizend. En Engel Scholtelo, Scholtelo heet hij geloof ik... die heeft de man en vrouw van deze veneraan, veteranenclub eh, rondgeleid. En bij, bij elk onderdeel had hij wel een mooi verhaal... En uiteindelijk hebben ze na afloop uh, hebben ze nog een, je dat, een, een wijntje gedronken en nog even nagezeten. En de heer Wertheim, voorzitter van de Veteranenclub, die had zoiets bedankt voor deze rondleiding. We zijn een hoop wijzer geworden en het is mooi om weer even de geschiedenisverantwoord tot ons te nemen. Hmm. Ja, zeker. Ik heb er nog eentje. Als... Ja? Ja? Er is een inloopavond over de vernieuwing van de Boulevard de Vavoges. De Boulevard de Vavoges, die oh, loopt dus ja. eigenlijk vanaf uh, Dirk van de Broek en dan uh, richting uh, de Rotonde, dat oh. stukje. Ja. En uh, ze zeggen ook echt van uh, als je wil meedenken op donderdag 25 april over twee weken is er een inloopavond en die is uh, in de blauwe trem, Bloeiedavescaré 1. En tussen uh, 7 en 9 kan je binnenlopen en er wordt drie keer wordt er een korte presentatie gegeven om half 8 uur en half 9. En je hebt dus op uh, zandvoort.nl van de gemeente heb je uh, ook een uh, bij het nieuws staat dit ook en het heet Vernieuwing Metropool Boulevard. Ga eens gewoon kijken wat er allemaal. Uh, ...in het vooruitzicht staat eigenlijk. Ja, als je zeg maar een maandje weg gaat, dat uit Zandvoort, kom je terug en denk uh, ...ben ik wel goed, hoor. Huh? Het ziet er zo anders uit, Oh, ik zit in kan. Dat ja. wist ik helemaal niet. Het ziet er zo erg goed uit hier, gewoon. Ja, zeker. Die gaat die plaats van de kerstlight nog een keer draaien. Dat denk ik niet. Ja, kijk hier. Lennon heeft de nieuwe album met De Blue Electric Lights. Oh, human. En het uh, boodschap is... ...doe je mobieltje maar even weg. een nieuw album uit, het heet de Blue Electric Lights en Human en het uh, videoclipje wil ik al verteld en het begint met uh, heel veel mensen op een mobiel in een bus en weet ik veel allemaal al die mobieltjes vliegen zo weg naar een van de grote magneet en dan gaat iedereen denken oh ja, ik kan ook met de mensen naast me praten en ja. dat is zijn boodschap wat mooi ik ben altijd wel nieuwsgierig als je dit zo ziet dat je denkt, oh, is dit een reclamespot moet ik hem vooruit spoelen. Nee, je moet even wachten want dan komt de muziek van Lenny Gravitz ja. ja. En dan kan je nu kan je dan straks als die telefoons weg zijn, dan loop je gewoon door de haltestraat. Ja. Dus ja, vind je me leuk? Vind je me leuk? Mag ik een duimpje? Weet je, dat of... doen mensen op hun telefoon. Dat, ja. ja, ja, die manier. Eigenlijk. En ja. denk denk van ja. Wat echt belachelijk ook eigenlijk dan gewoon, dat je eindeloos met zoek bent van ja ik moet een likeje krijgen, want ik red het dan daar. een likeje krijgen. red ik het niet. Nee, ja, ik zal even een likeje geven. Ja. Even hier. Ik ga boem, ik gewoon even <laughs> een likeje voor jou. Hier. Oh. Hier een oh. likeje man, ga weg. Alsjeblieft. Hou oh. eens op met die lijkjes verzamelen. Ga oh. gewoon eens aan het werk, joh. Ga eens wat ja. leuks doen. Ja, zeker. Ja. Nou, ja. iets over leuks doen. No. Nou, er is nu een brief... Uh, een mevrouw heeft een brief ontvangen. Maar die brief is nou net niet leuk. Ah. Dus is een ja, 84-jarige vrouw uit Leiden. Die is deze week overvallen door een anonieme brief. Waarin haar dringend gevraagd wordt te verhuizen. Oh? Ja, echt heel bizar. De vrouw in kwestie zou as, uh, asociaal zijn... omdat ze in haar eentje een eengezinswoning bezet had. Ja, haar. nee, dat ken ik. Dat is ja, ja, echt een gewoon. Die wonen hier in de buurt ook allemaal. <laughs> oh, oh, ik ook. Ja, nou, ja. dat is dus. Uh, maar het Economisch Instituut voor, voor Bouw. Uh, heeft een uitgebreid onderzoek uh, naar de woonwensen van ouderen gedaan. En het uh, blijkt dus dat ouderen jaarlijks zorgen. voor het vrijkomen van honderdduizend huizen op de woningmarkt. Oh, dat gebeurt dus wel. Ja, dat is wel zo. Maar het blijft zo, we hadden het er laatst over. Mm -hmm. als, ik kijk, als ik nou gewoon een. Uh, een, een kleinere woning kan krijgen, maar ja. ik hou me huur, yeah. dan ja. vind ik het oké. Okay. Ja. Maar als ik gewoon uh, kleiner ga wonen en ik moet, moet gewoon nog meer 300, en ik moet 300 euro blijven. Ja, dan denk ik ook van nou dag. Uh, ik vind het wel goed. Nee, ja. Met andere woorden, eigenlijk, ja, mensen stromen niet door. Kunnen niet doorstromen. nee, nee, nee dat er niet aantrekkelijk wordt nee. gemaakt. Ze dus als doen. je uh, iemand zijn huis wil hebben, doe je even een briefje door de bus. Zeg ja. dat ze moet maar ook met ruilen, weet je wel. Zeg bij de ruilen ook wel. van. Uh, Oké, okay, jij gaat naar die grotere woning. Dus jij neemt de huur over van die grotere woning. Ja. Die, die dan misschien wel uh, marktconform is. Ja, die mag wel omhoog daar. Als er een gezin in komt, mag de huur wel omhoog. Maar als er Nee, dat is van de Nee, maar nee. die mag wel een beetje omhoog. Maar, ja. maar, uh, maar laat ze ruilen. En, uh, want dan heb je in ieder geval die doorstroming. Ja. ja. Want het is natuurlijk inderdaad van de gekke, Want er zijn zoveel mensen die alleen wonen. In mijn straat zijn er mm -hmm. misschien al wel vijf woningen... waar dus echt uh, een vrouw alleen woont ja, maar dat is uh. natuurlijk ook iets hè, van deze mevrouw waar het dus over gaat, die uh, is te goed voor een verzorgingstehuis. ja, dus ga je ook niet weg? nee, nee, nee, dat klopt, ja, de, de bejaardenhuis hebben we niet meer. nee Vroeger kon je op je 65ste kon je daarheen, je kon je inschrijven al. Ja, en dan ging je naar één kamertje. Ja. ja, dat is wel heel weinig. Eén kamertje ja. en dan soms ja. met z'n tweeën. Ga je eerst ons. Ja, dan kreeg je er hè dan kon je inderdaad die andere als huiskamer. Gebruiken. Nou, dan moet je wel twee keer betalen natuurlijk ook. Hè. Hmm. Ja, dat is weer. Nou. Ja, is goed. Nee, ja, er moet wel iets gebeuren, maar op een of manier hebben we dat afgeschaft. Ja. Ja. En uh, dat moet, iedereen heeft zo het recht om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Ik, ik heb nooit begrepen wat daar de meer, meerwaarde van is mogen thuis wonen. mogen thuis wonen. als je bijna nee, maar je bent ook eenzaam dan op dat. want op een gegeven moment ik zag er steeds minder mensen die ik zag het allemaal oma, oma werd 98, geloof ik, op de 96 brak ze nog de heup en uiteindelijk kwam ze dan in een bejaardenhuis of verzorgingshuis, kwam ze terecht. ik heb het over iets van bijna 20 jaar geleden denk ik. Toen was het nog even iets anders en toen kwam ze erachter van, hey, dit is hartstikke gezellig. ze heeft jarenlang tot in de 90ste heeft ze alleen gewoond ergens in een huisje aan de dijk. ja met een blubberpad naartoe. Oh, vandaag is het te glad, blijf ik binnen. Ja. Maar het is misschien ook een iets, uh, idee... dat uh, mensen die ouder zijn gestimuleerd worden... dat er een, uh, een soort datingbureau achter iets komt... voor mensen die dan wel samenwonen in een van die huizen. Ja. Kijk, dat twee dames van de leeftijd... dat ze dan uh, regelen dat ze wel samen... in zo'n eensgezinswoning zitten... En een traplift. En dan komt in ieder geval die andere vrij. Is er geen handel in de zo? Ja, dat Handel. De oh. Maar ja, ja, dan zit je natuurlijk weer met je, je uitkering van de oude. Yeah, ja, maar soda. ja, als je één huishouden hebt, heb je natuurlijk ook veel minder kosten. Ja, yeah, cool. Dat Zeker. is wel weer zo. Ja. En die, uh, uh, hoe die generatie ook weer? Boomers. Die boomers, ja. hè, waar ze altijd, uh, die hebben genoeg geld. Die hebben nog gespaard in die tijd. Ja, nou, die konden dat toch. Ik weet lekker opstandig, maar even opstandige muziek. Yeah, he is a sports team. Advice: more bewegen is nodig. I came out, being first and dancing. Pause for the round of applause. I came out, grasping for greatness. I come in Die gast doet een beetje denken aan die jonge versie van Mick Jagger. De zanger van de sportsteam. Happy Gods Only Country. Dat is het land van God. En blijf daarvan af. Dat zou zomaar een tekst kunnen zijn van... Wat hoor ik nou allemaal voor... Uh, een brommetje. brommetje. Uh, uh, dat zou een tekst kunnen zijn van Trump. Dat je denkt, oh. ja... Trump zou zo kunnen verkondigen, weet je wel. Wat? Dat is mijn land. En God oh. beheer dat. Hmm. Zoiets is het. Nou goed, ik weet niet wat er allemaal aan is. Ik ga geluiden, maar ik moet het even rommelen. Is het allemaal weer goed nu? Hmm. Vandaag is de vestige Ja, precies. doet het allemaal weer. Nou goed, eh, vandaag in de Telegraaf te, te lezen. Ja, verontrustende berichten over de trein. Ik was ook met de trein was gegaan. Ja, Kees. Nou, ik weet niet hoe jij reageert in de trein als je wat meer spanningen krijgt. Maar momenteel zijn er heel veel mensen die hebben last van spanningen in de trein. Ja, en die misdragen zich dan ook. En vandaag in de Telegraaf een stuk te lezen. Vanavond om half elf gaan ze de trein drie ja, minuten stilzetten. Dat was toch oh? Die vrouw, die was toch geduwd, geschopt en geslagen. Ja, in de klopt. Trein. En die was echt, de arm was gebroken, de Vorige pols was gebroken. Ja, en uh, ze was er ergens tegen aangeduwd. Nou, in de Telegraaf een overzicht. Uh, in 2018 waren er 222 uh, gevallen. In uh, 2019 uh, 163. En dan in 2020 is het laagste 158. Dat minder loopt het weer op. En dit, vorig jaar was het uh, 331 uh, geweldsdelicten. Echt lichamelijk aangevallen. Dus niet alleen bij zeggen, ah, je stink uit je bek, flikker toch aan op man. Controleur, ik heb gewoon recht oh. op deze openbare toestand. Oh. Dus uh, dat gaat echt soms fout. En sommige mensen hebben er een halve trauma aan overgehouden. En uh, het schijnt dat uh, Arifa uh, plus minus vier keer per week een verbod oplegt... Uh, dat je, je dus niet in die trein mag begeven. NS doet dat uh, bijna dagelijks. Mm. Dus dat is dan zeven keer per week uh, iemand te verwijderen uit de trein. Die mag niet meer. Alleen ze hebben het onderling niet goed afgestemd. Wat is nou een echt een geweldsdelict? Mm. En er moet vaak ook politie bij komen. Misschien alleen, politie alleen heel lang. misschien alleen als je bloed of zo. Zeker. Als die dood is of zo misschien. Bijna een Ja, Weet je wel, als je niet meer beweegt. Weet je? Ja. Nou ja, echt, ze hebben helemaal een hulplijn, de NS en de ARIVA, om elkaar bij Redelijk. te staan. Ah. Het is echt, het loopt echt, de spuig aan. En dan, uh, en dan, dan uh, is het nog steeds van... Ja, uh, we hebben echt conducteurstekort. Ja, de... Ja, dat is gek. Ik zou het niet oh, durven. Nee. Hoe nee. laat is dat vanavond, dat de trein dat je, Half elf. Uh, ja. En Glenda, kon, kon hoofdconducteur, die is in de trein... En wil niet met haar achternaam en in de trein... Die, of in de trein in de krant. Dus ik denk ja. er kan allemaal weer ellende vanaf komen. Ja. Ze hebben echt machetes gehad in de trein. Echt wapens gewoon. En dan worden ze op aangesproken. En dan ben je een racist. En... Nou, het is een narigheid ook nee. gewoon. Maar nog even, je moet door een poortje... Nou, je moet sowieso door een poortje ja. met je kaartje hè, ja. tegenwoordig. Maar uh, je hebt stations, daar heb je die poortjes nog niet. Maar er zou gewoon gelijk een metaaldetector in moeten. En als dat dan meer dan zoveel is, hoe hard die uitslaat... dan gaat die gewoon niet open. Nou, ik zeg altijd dus Als jij die machette erbij hebt... Maar ja, als je toevallig een een heb hebt gekocht bij de blokker. Ja, gaat die ook af. Ja, ja, gaat die ook af. Dat is ook weer een beetje lastig. Ja, hmm. jongens, kunnen we ons gewoon niet gedragen in plaats van... Nou, nou. Ja, ik vind... Ik kan wel gedragen, maar... Nee, Jezus, wat is er gewoon weer? Ik nou, heb ja. nog nooit een machette uit mijn sok gehaald. Van, nee. Ja, ik heb er ook niet geen Nee, in. Nee, ja, Ik Je moet er eentje aanschaffen op. Ja, ja. Maar nou goed. Marco, zit je nog iets anders te lezen? Nou ja, uh, het is nu een beetje duidelijk geweest, geworden dat prinses Amalia ruim een jaar in Spanje heeft gewoond. Oh. Want de afgelopen tijd doken regelmatig berichten, foto's op van Amalia's uh, moeder in uh, aan, uh, in Spanje. Yeah. En Amalia zelf ook. Maar ja, het blijkt dus dat. Uh, oh, Ondergedopt. Ja. En heb ze dus kunnen leren en uh, studeren. Nou ja, sinds kort woont ze weer in Amsterdam. Ja. Oké. Dus weer terug. En voorbij kan, voorbijgangers konden uh, noteren dat activiteiten rond haar woning in de hoofdstad zijn geweest. Nou ja, dan de beveiliging Duits, en zo. Ja, ja, ze is oh. er weer beveiliging gekomen. En uh, nou ja, die aanpassingen zouden het pand veiliger moeten maken. En uh, ingewijden vermelden. Met klem dat het dreigingsbeeld rond Amalia evenwel niet veranderd is. Oh, okay. Dan heb je lekker hè, heb je in het ja. buitenland gezeten dan kom je terug. En dan kan je nog niet doen wat ja. je... Nee. Nou, als ik haal, we nog even gaan zei, nou, een van, Er zijn 22 Spaans sprekende landen in de wereld. Mm -hmm. Dus uh, er is nog genoeg mogelijkheid om nog hier of daar... Welk, hoeveel taal zal ze spreken eigenlijk met Nee, maar Spaans, Spaans spreken... Nou, Spaans in ieder geval. Ja, Spaans in ieder geval. Vloeiend. Ja, vloeiend. Ja. Ja, dus, dat ja, wordt ja, dat... wel verwacht, ja. Zie, zie, zie. Ja. ja, nee, maar ik, ik weet wel vrij zeker dat, uh, dat zij meertalig opgevoed ja, dat ja. Mooi, hè, is. Ja, dat moet ja. wel Mooi, hè? Ja, is alleen af. maar handig. Nou goed, ja. het, is, uh, het is maar wat. Het is maar wat! Vind ik ook. Maar ik ben wel benieuwd wat Amalia dan tegen haar kind zou doen. Als, uh, als zij nou een kind zou krijgen. Of ze dan ook in het Spaans zou gaan doen. Ik denk het wel. Ja, natuurlijk. Allebei. Ja, wordt doorgegeven in de familie. Dat ja? Wel, ja, dat hoort echt wel. Ja. Goed. Nou, even een moment van rust in de show. en al deze opwinding over allerlei zaken. Dat hebben wij hier. Peter. Hey you. Hey. Ik weet niet of dit het grootste compliment is, maar Marco zegt: het lijkt coldplay wel. Ja, nou, hij heeft die muziek dan. Stem. Hij heeft echt de stem Erop van uh, Martin. Uh, ja? Ja, hoe weet je ook weer? Nou, dan ga ik straks wel eens een ander muziekje opzoeken ah. van Vieder, van want dat is geen coldplay. Laten we dat even oh. duidelijk zijn. Ik denk dat we er zelf ook niet zo heel erg blij mee zijn. Oké. Okay. Nou, misschien wel met dat feit dan. Gaat dat geld dan binnenkomen? Dat is natuurlijk wat Coldplay allemaal maakt. met die, uh... Centjes, hè? Ja, dat echt. En dan vragen we over 150 euro voor een ticket. Even zitten. gaan ze toch wat betalen. Dat bij ons geweldig. We ja. zijn toch allemaal 50'ers ja. die kunnen dat ook nog boosten. Ja. Dat is allemaal geen punt. Die hebben wel een huis en zo. Dat is wel mooi <lacht> ja. klaar. Maar goed, dit was de laatste plaat van uh, Feeder. Heet Hey You. Hmm. Ja, een leuk bericht in de Telegraaf te lezen. De Amsterdamse politiekorps was op zoek naar een vrouw die eerder hun ontsnapt was. Aan hun ontsnapt was. Ze zei, wat is ze nou? voor mij Het is ze gewoon thuis. Ik weet zeker dat ik haar hier naar binnen ging. Dat hele huis onder ze Alles bekeken. En toen even, toevallig een van die agenten tikte even een koffer aan die daar stond. En toen kwam er een gilletje uit. Het bleek oh. dat ze gewoon in de koffer zat. Ja, het is ook wel lekker om een keer met haar in de koffer te gaan. Nou goed, uiteindelijk op uh, de stadszender ATV werd het bekijt, bekendgemaakt en uiteindelijk is ze nu opgepakt. Ik ben wel benieuwd hoe groot die koffer dan was of hoe klein het meisje was. Dat is ook nog zo, klein Ja, vrouw was. Hmm. Ja. Dat is echt een slangenmens, zeg maar. Ja, ik vind het wel knap, hoor. Gratis reizen. Nou, tot nog even blijven bij de krant. Nou? Want, uh, ondernemers in Duitsland zijn blij met de klantvisie van Nederlanders. Oh. Ja. Nou ja, het blijkt dus zo te zijn dat uh, het, uh, het, ze hebben een eigenaar van een tankstation uh, geïnterviewd in een dorp in het oosten van het land. Door de hoge, hoge, ac hoge accijnsprijzen op benzine en tabak. Ga steeds meer klanten, de grens over. En dan doen ze ook gelijk boodschappen vanwege het grote prijsverschil. Ja, zeker. Die roketjes zijn daar ook goedkoper in. Ook, alles is goedkoper. Ja, gewoon echt, ja. voor het hele jaar, uh, ook vuurwerkelijk zeggen. Ja, vuurwerk kan je er ook halen. Maar uh, ja, voor het hele jaar boodschappen doen we het dan terug. Mm -hmm. Ja, nee, dat is slim allemaal. Ja. Ja. Uh -huh. Dus als je goedkoop boodschappen wil doen, je een dagje uit. Ga naar Duitsland. Ja, zeg. Ga je het even lekker promoten ook. De winkeliers ja. hier zijn er helemaal blij mee, zeg maar. Want er wordt nooit gesproken over het westen van het land. Dat het lekker duur is, dus kom daar naartoe. Want dan, ja, nee, als je het geld niet. over hebt, dan ga je lekker naar het westen. Maar wij hebben hier heerlijke frisse lucht, hè? Dat ja. is natuurlijk wel weer zo. Ja. ja. ja je kan daar inderdaad ook veel goedkoper eten. Nou, het is wel eh, ja, nou goedkoop... niet genoeg om over Duitsland uh, te poten goedkoper tanken. tanken, tanken. Hè? Ja, ik wil je nog even wijzen op, uh, wat wist je nog? Uh, 40, 45. Toen was het een heel ander leuk land, hoor. Ja, toen kwamen oh, ze hier oh, te eten, dat weet ik ook nog. Ja. Okay. Alsof ik erbij was. Ik wil er niks oh. meer over horen dat het Duitsland zo'n leuk ja. land is. En straks gaat iedereen daar naartoe. Jong boodschappen doen. Dan kunt het, jullie maken het over de winkeliers oh, daar, die ons sponsoren? De, de grensdorpers doen het zeker. Ja. Het is uh, binnenkort examentijd. Ja? En uh, dus dat wordt natuurlijk allemaal wel spannend. Want de, de, het is vanaf dinsdag 14 mei tot 29 mei. Maar in de Filipijnen bereiden de scholier zich op een alternatieve manier voor. Ze dragen een bizarre anti-spiekhoed. En dragen deze tijdens de test als een soort examenstunt: oh. anti-spiekhoek? Hoed, ja. Hoed? Sommigen hebben hun hoofd in de geknutselde televisie gestoken. Anderen zijn verkleed als eend. Pikachu, Angry Bird. Of hebben zelfs een kettingzaag over hun hoofd getrokken. En op deze manier is het niet meer mogelijk om bij een buren op het blaadje te kijken. En de antwoorden over te nemen. Hè? maar uh, je ik heb altijd gehoord dat je elkaar een beetje moet helpen. Maar nee, maar in de Filipijnen maken ze dus speciaal dit om het ook leuk te maken. Het is een beetje een examenstunt van tevoren. Ja, ja. Oh, zo. ook. Okay. Ja, ja, ja. Om het allemaal met hilarisch te maken. Maar ik denk zelf... Ik hoor wel eens verhalen gewoon dat ze elkaar... Je mag wel even kijken, want ik weet al wel. Mag ik dan straks bij jou? Degene die uh, laat afkijkt is eigenlijk ook schuldig, denk ik ja, wel. Ja, tuurlijk. Zeker. Maar nou, je hebt dus een antropoloog en columnist. Die heet Danielle Brown. En die uh, volg ik ook wel op LinkedIn of uh, weet ik veel. Maar die is altijd van het positieve nieuws. Echt heel leuk is het altijd. Oké. Okay, hou nou. haar naam. Een leuke variant erop. Nou, ik, ik, ik heb het idee dat het binnenkort wat gaat hier. Ja, ik denk ook volgens mij thuis Dan Kun je het lekker uitdoen met de tweeën? <laughs> I can <zor> You're all can use, I'm all the case You take the heat and we're such grace You say we're don't believe in start I said you're scared, I'll let you down you stick around and you'll find out But don't you wanna make me proud? Cause I'm so proud, baby I'm so proud of you Antronisch, je... Artemis, I like the way you kiss me. Ja. Wat hè? Zegt hij, weer een boodschap? Oh, dan heb je de pauze weer. Ja, zeker. Bedankt. Nee, wij vinden u ook heel erg lief en we hopen dat het allemaal erg rustig blijft. Dat is zal mooi zijn. In de contraille van Iran natuurlijk met Israël en alles. Wij ontkennen ze nog want dat van alles aan de gang is. Niks, kijk maar. Rondonderen, alle auto's rijden nog. Duidelijk, niks aan de hand. Zeker. Ja, ja, zeker. Als de auto's rijden, dan is er uh, niks aan de hand. Dat is uh, altijd een goed teken. Goed, we kijken nog even naar de geschiedenis straks. En uh, onder andere hebben we het onder andere over Columbine High in 1999. Hmm. Oh, een tijd geleden alweer? School, 25 jaar. Schoolshooting. Dat is vrij heftig. Ik heb een oh, tijdje ja. te lezen in die twee jongens die dat die jongens hebben gedaan. Echt Als al die ook? foto's ziet, dat zijn echt ja. broekjes gewoon. Echt. Maar ze zeggen ook van de, dat de kogels eigenlijk tranen zijn. Ja, klopt. Nou, dat van, klopt. Ja. Klopt. ja. Nou, Alleen deze gasten waren nog iets anders hoor. Nee, het was niet alleen maar, zeg maar dat ze gepest werden, maar ze vonden zichzelf ook wel heel bijzonder elite. Superieur. Mm. Ja, ook wel een beetje. En ja. nog nou, geen bericht voordat we af, uh, ja, ja, afzwaaien dus, na negen uur? De nou. oudste Siamese tweeling ter wereld is oh, vorig ja. jaar overleden. Hoeveel George zijn er wel niet? Lory. Ja, dat weet ik niet. Nee? Uh, maar ze zeiden ook van de, de doktoren hadden gedacht dat ze de 30 niet zouden halen. Maar ze zijn dus uh, net zo oud als ik eigenlijk, in 1961 uh, geboren. Ja. Yeah. En ze zaten alleen maar te schedel aan elkaar. Want ik vind het heel bijzonder dat het een, uh, een jongen en een meisje is zijn. Dat is wel maar. Nou ja, goed, ja. dat was anders gewoon een tweeling geweest. Die ja. met hoofd aan elkaar zag ik, hè? Ja, ze hadden dus echt altijd elkaars privacy gerespecteerd. Ze hadden badschema's waarom ze om de beurt douchten. Huh? En Dan denk ik van, of zo. Ja, nee, ze hadden wel twee lichamen. Ja. De voorhoofden ja, zaten aan elkaar. Ja, ja, ja klopt. Ja, en George nam bijvoorbeeld een boek mee als Laurie een date had. Dus okay. dat, lijkt zo, dat lijkt me zo bijzonder. Maar, eh, hoe, ja, maar ja, zouden ze dan ook nog uh, uh, ook, uh, seks schatten? De ene seks en de andere... van. Als uh... Zo met vinger in z'n oren. Ja. Zeg maar, nee, ik, ik, ik kan beter zo doen, even tips. Ja. Een ja. Ja, Jong, jongen en een meisje aan elkaar en dan... wel dat, dat oh, redelijk. Nou goed, we gaan het op naar uh, de news van 9 uur naar 9 uur... hebben we straks de geschieten nus...